7 uur. Winfried Maaien. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. De recherche is volgens vakbond NPB zwaar overbelast. En er is veel mis met Nederlandse detentiecentra voor vreemdelingen. Een overzicht van het nieuws nu krijgt u van Elisabeth Stijns. Mensen die illegaal in Nederland zijn worden vaak te lang opgesloten. Dat stelt Amnesty International in twee nieuwe onderzoeken. Vreemdelingen worden vastgezet met de bedoeling... dat ze uiteindelijk het land uitgaan. Maar volgens de mensenrechtenorganisatie gebeurt het regelmatig... dat mensen geen uitzicht hebben op uitzetting. Zo heeft bijvoorbeeld een Soedanese jongen... 500 dagen in detentie gezeten voor hij Nederland kon verlaten. Amnesty vindt daarnaast strafdetentie een veel te zwaar middel... voor mensen die niet gevaarlijk of crimineel zijn. De werkdruk bij de recherche is veel te hoog... en daardoor kunnen criminelen hun gang gaan. Dat staat in een rapport van de Nederlandse Politiebond... die er 2000 rechercheurs bij wil. De vakbond sprak met zo'n 400 rechercheurs... die zeggen dat vier van de vijf zaken nu blijven liggen. Nederland is volgens de rechercheurs uitgegroeid tot een soort narcostaat... waar drugshandel en criminelen de vrije loop krijgen. Sinds een kritisch rapport, twee jaar geleden... is volgens de NPB weinig veranderd. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is deze ochtend waarschijnlijk weer operationeel. Het ziekenhuis had veel last van de stroomstoring die gisterochtend Arnhem en omgeving trof. Er werd overgeschakeld op noodstroom, maar daardoor raakten enkele systemen beschadigd. Artsen konden bijvoorbeeld niet meer in het elektronische patiëntendossier. De polykliniek en de operatiekamers werden gesloten, maar die gaan deze ochtend dus weer open.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 Het weer tot slot. In het noordoosten vriest het nog en in het zuidwesten valt wat regen. Later overal droog met steeds meer zon. Het wordt een graad of zes. Vanaf morgen steeds meer zon en s'nachts lichte tot matige vorst. ANWB Verkeersinformatie dan. Edwin Gerritsen. Met vooral problemen in Noord-Holland door een technische storing zijn daar de spitstroken dicht. En er is een aantal ongelukken gebeurd. Daardoor is het wat drukker dan normaal. Op de A7 horen richting Zaandam tussen horen en Afrit Weide-Wormer... bijna drie kwartier vertraging door de afgesloten spitstrook. Op de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen Heemskerk en het protteplein ruim 20 minuten. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Zoete Wouden tien kilometer file met een half uur oponthoudt. Eén rijstrook is dicht. A28 Zolle richting Utrecht tussen Amersfoort en Soesterberg een half uur. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd...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 Waar blijft onze versterking? Onder dat motto doet de Nederlandse politiebond een noodkreet. Want de recherche is zwaar overbelast. U hoort het zojuist al van Elisabeth. Slechts één op de vijf zaken kan worden opgepakt. De bond heeft gesprekken gehouden met bijna 400 rechercheurs. Om die structurele overbelasting te keren... zijn er 2000 nieuwe rechercheurs nodig, zegt de bond. Jan Struis van de NPB, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, u heeft dus met honderden uh, regisseurs gesproken. Uh, waar lopen zij tegenaan? Wat, wat vertelde ze u? Nou, dat ze de laatste tientallen jaren al aanlopen. Niet alleen uh, bij een overbelasting en onderbezetting. Maar dat uh, alle beloftes die uh, gedaan zijn, uh, zowel vanuit het kabinet, maar niet worden waargemaakt. En dat heeft een uh, groot effect. Op de, op de voortwoekerende criminaliteit in Nederland... met onze uh, nou ja, Ze kunnen maar een klein gedeelte van het werk doen... en uh, werken zich uh, werkelijk uit de naad. En uh, zie, zien onze maatschappij en veiligheid uh, toch redelijk verloederen. Ja, ja u gaat daar behoorlijk ver in. Hè? Want u zegt ook door die overbelasting... Uh, althans, dat zeggen uw rechercheurs... Uh, dat uh, criminelen hun kans grijpen. Nederland wordt zelfs een soort narcostaat. Dat, dat las Elisabeth net al eventjes voor. Is het zo erg? Ja, kijk, als je, te, als je kijkt naar de, de parallele economie... Die, uh, die de georganiseerde criminaliteit heeft veroorzaakt... Hè, van de week nog een, een voorbeeld dat de, de omzet van Hennep... in een in middelgrote stad in Nederland... groter is dan de, de gemeentebegroting. Als je ziet de afhankelijkheid van, uh, van een heleboel uh, bedrijven... Uh, sportvallen en noem maar op... dus de parallele economie, de infrastructuur... alles wordt erdoor aangetast en nee... We hebben gelukkig niet Mexicaanse toestanden dat er hier tienduizenden worden doodgeschoten. Er worden mensen geliquideerd, maar niet op die schaal. Hmm. De regisseurs geven ook aan. Ja, het heeft alle karakteristieken van een narco staat. Ja, en is dat nieuw? Want uh, ik bedoel, dit soort verhalen ken ik ook nog wel uit een uh, wat langer verleden. Nee, kijk, dit is in, in die zin, kijk, wij zijn heel erg ingegaan op uh, deze gegeurs. de gegevens. De regisseurs worden te weinig gehoord, staan met hun uh, benen uh, letterlijk in de maatschappij... Uh, we krijgen de laatste week, van, uh, want we hebben al wat, wat eerder iets geroepen over het rapport. Uh, nu is het eindelijk uh, klanger. Mm -hmm. uh, maar we krijgen veel bijval vanuit de wetenschap, vanuit burgemeesters, vanuit gemeenteraden. Die dit beeld enorm herkennen. Ja, um, ja dat signaal en dit geluid is, is, is, is zoals u al zegt, uh, inderdaad niet nieuw. Er zijn ook al vaker kritische rapporten geweest over de recherche en de politie. Twee jaar geleden nog, afgelopen november, de commissie Kuiken. Uh, over de reorganisatie van de nationale politie die constateerde onder andere dat de politie niet slagvaardig genoeg is. Uh, goed, dat is een hele reeks. Uh, ziet u nu helemaal geen verbetering? Ja, we zien wel wat verbetering, maar veel te weinig die, die recht doet... aan onze, onze democratie in de problemen waar we tegenaan lopen. Dat hebben ze nauwkeurig uh, beschreven. En regisseurs, we hebben ook nog eens even aan de hand van het beeld... wat ze hebben geschet, eens even teruggekeken. Nou, de laatste tien jaar stapelen de rapporten zich, uh, zich op... Uh, allemaal goede beloftes. en ze meten er gewoon te weinig van. Ja. En wat wij ook voorstellen is echt een deltaplan. Het gaat niet alleen om sterkte. Het gaat ook om veel meer structurele uh, samenwerking. Um, uh, veel, uh, veel vernieuwender ook. Want er zijn tal van, van mogelijkheden. Maar het zet maar niet door. En ondertussen is de burger de dupe. Ja. Um, het is niet alleen uh, menskracht. Hè? Ook uh, ICT bijvoorbeeld rammelt nog steeds. Ja, het is, uh, het is uh, ICT. Die, uh, en elke keer uh, krijgen de regisseurs... ja, maar daar wordt aan gewerkt onder de motorkap... en dan zie je ze ook wel weer een stukje. Maar je moet gekoppeld zijn, je moet niet zes keer moeten inloggen... je moet gekoppeld zijn, ook met andere bestanden... om vrij snel in te kunnen spelen... op alle, allerlei vormen van criminaliteit tot de dag. We zijn nu in 2018. Dit probleem is ook al in 2007 aangekaart. Uh, en verder zijn we maar eens aan het zoeken. We zijn ondertussen wel elf jaar verder. En het is echt noodzakelijk. Dat er echt een deltaplan komt. Dat het kabinet ook verder kijkt dan zijn neus lang is. Dan alleen de kabinetsperiode. Wij vragen er nu om, dat is de noodcretaris, maar de burgemeesters vragen erom. Um, um, nou ja, de burgers vragen erom. Dus het wordt nu wel echt tijd dat we, dat we echte plannen gaan maken... en die ook zo snel mogelijk uitvoeren. Ja, kunnen ze de klachten kwijt bij de leiding? Want ik bedoel, deze klachten komen ook voortdurend daar terecht. Uh, waar, waarom komt daar niet een duidelijke signaal vandaan? Nou ja, sommige politici-chef uh, je nu langzaam maar zeker schoorvoetend uh, wat, uh, wat roepen. Daar ben ik, uh, ben ik heel blij mee. Maar nee, er is nog steeds een cultuur... Uh, en dat hebben wij heel erg gemerkt ook in onze oploopjes. Uh, ze kwamen allemaal keurig opdraven als het maar achter gesloten deuren uh, was. En uh, ja, ik kom zelf uit de recherchewereld. Ik heb daar tientallen jaren mogen, mogen werken. En ik ben wel... Geschrokken dat, dat mensen je pas als de deuren dicht zijn vrij uit praten en hun stukken laten zien. Maar dat er kennelijk nog geen sfeer is van, van openhartigheid in, in deze, deze recherchecultuur. Ja, vandaar het rapport dat u naar buiten brengt, althans de noodkreet. waar blijft onze versterking? Jan Struis van de NPB, dank. Politiek dan. En dan hebben we het over de gemeentepolitiek. Een hologram van SP-leider Lilian Marijnissen... deed gisteravond de aftrap voor de campagne... voor die gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De techniek van het hologram is nieuw... maar de SP-boodschap is toch wel zeer herkenbaar. Het kabinet krijgt de volle laag van Marijnissen. De politiebond die we net hoorden blijkt in haar een bondgenoot te hebben. En volgens Marijnissen valt straks veel te kiezen... in de steden en dorpen van Nederland. U hoort de bijdrage van politiek redacteur Hans Andringa. In het patronaat in Haarlem is vandaag een bijzondere gelegenheid. SP-leider Lilian Marijnissen verschijnt vandaag op vier plaatsen tegelijk. Zowel in Zwolle, Nijmegen, Breda als hier in Haarlem is zij te zien door een hologram. Een digitale versie van Lilian Marijnissen. En dan krijg je natuurlijk, als Lilian Marijnissen ook echt aanwezig is in Haarlem in dit geval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 Naast de gebruikelijke kritiek op het kabinet Rutte en over de leugenachtigheid van Halbe Zijlstra... en dat blijkbaar premier Rutte het allemaal niet zo erg vindt als er gelogen wordt... volgt ook kritiek die veel meer hout snijdt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om het referendum dat het kabinet wil afschatten en waar de SP tegen is. Dus beste mensen, laten wij op 21 maart onze stem horen. Dan is namelijk het referendum over de sleepwet.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 Je zou denken, de VVD is de partij van law and order, investeert in veiligheid. Maar het tegendeel is volgens zo waar. En daarom roepen wij dus het kabinet op, investeer een half miljard in onze veiligheid. Daarmee kun je 2000 politieagenten snel extra aannemen. Daarmee kun je de politieposten openhouden en die je gesloten hebt, opnieuw openen. In de wijk, in de buurt, bij de mensen. En daarmee kun je rechercheurs aannemen en opleiden. En dat is hard nodig, want die regisseurs die kunnen ervoor zorgen... dat het geld wat in Nederland verdiend wordt door die criminelen... dat dat afgepakt wordt, dat dat teruggepakt wordt van die criminelen... zodat wij het kunnen investeren in een veilige samenleving. En mensen, laten we afspreken. Laat 21 maart het begin van een grote doorbraak zijn. De grote doorbraak tegen de pakken wat je pakken kan mentaliteit van de managers... De grote doorbraak tegen de ieder voor zich politiek van de Hoge Haagse Heren in Den Haag. En samen maken we Nederland weer een land voor elkaar. Dankjewel en succes in opmaak na 21 maart. Hans Andring gaat dus bij de SP in Haarlem. NOS Radio 1 Journaal. Gisteravond op Radio NTV, we zetten het weer eventjes voor u op een rij. Gisteren werd Sonja Holleder voor het eerst gehoord... als getuige in het proces tegen Willem Holleder. En het ging erover bij zowel RTL Late Night als Jinek. Restbank, rechtbankverslaggever Saskia Belleman vertelde in Jinek... hoe Sonja erbij zat. Ze was uh, heel emotioneel. Ze was eigenlijk vanaf het begin toen ze begon te praten... hoorde je haar ademhalen op zo'n zo trillende uh, manier. Ze heeft ook even moeten huilen toen het ging over haar kinderen. Toen het ging over uh, Cor van Hout, haar man die uh -huh. uh, is geliquideerd. Waarvoor ze haar broer verantwoordelijk houdt. Uh, ja, die hele familie is uit elkaar gedonderd. Nou was het nooit een hechte familie hoor. En dat is een, een beeld dat, dat Willem Holleder wel schetst. Hij schetst met zichzelf met ook als de family man. Die ja. was zijn lievelingssussie. Terwijl lievelingssussie zelf zegt, van ik ben altijd bang voor hem geweest. Maar ook voor Willem Holleder was het spannend... vertelde misdaadverslaggever Harry Lenzink in RTL Late Night. Dat was namelijk aan zijn lichaamstaal af te lezen.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 Hij was dus onrustig en het getuigenverhoor van Sonja gaat morgenmiddag verder. En dan mag broer Willem ook vragen aan haar stellen. En Astrid Holleder wordt dan later in maart ondervraagd. Ook de gast bij EVJ Nek waren de gevarieerde leden van het Forum voor Democratie aanwezig. Um, Arthur Legger en Gert Redijk. Redijk vertelde dat hij geschrokken is van de kant die Thierry Baudet nu van zichzelf heeft laten zien. Ik heb een jaar lang opgetrokken met Thierry Baudet in de verkiezingstijd. Ja, ik, ik had het gevoel dat we, dat, we een, dat we een klik hadden met elkaar. Ik vind het een hele charmante man. Het is een, een hoogbegaafde jongen die heel charmant kan zijn. Maar in de telefoongesprekken die ik de afgelopen week heb gevoerd met Thierry... heb ik een buitengewoon, onverwachte, donkere schaduwkant van hem gezien... waar ik buitengewoon van geschrokken ben. Ja, geschokken dus. Transavia-passagiers die vanochtend op vakantie gaan, hoeven zich volgens Transavia-topman Matthijs Tembrink geen zorgen te maken dat hun vlucht niet doorgaat. Dat stelde hij gisteravond in nieuwsuur. Kunt u garanderen dat mensen die een ticket hebben, morgen kunnen instappen en wegvliegen? Ja, we hebben vandaag een actie gehad. We hebben ook met elkaar afgesproken dat die ook van tevoren wordt aangekondigd. En morgen verwachten wij gewoon een normale operatie te draaien. En dat gaat dus over dit moment, deze ochtend. Voor de rest van de week kon hij nog geen garanties geven. En hij zei het al: afgesproken is dat de stakingen 12 uur van tevoren worden aangekondigd. En voor wie niet op vakantie gaat, de schaatsen kunnen uit het vet. want de Russische beer is in aantocht. Dat vertelde meteoroloog Dennis Wild in RTL Late Night. Het is eigenlijk een beetje een beeldspraak, Van het gaat over de kou die zich altijd in Rusland ophoudt, in Siberië. En die zit opgesloten normaal gesproken. Het Hoe gaat opgesloten? geen kou? Nou ja, door de drugsystemen zoals ze verdeeld zijn op het noordelijke halfrond, kan dat niet heel veel kanten op. Maar zijn momenten waarop de Russische beer loskomt. Dat klinkt heel spannend. Vanaf het komend weekend gaat de temperatuur flink dalen, dat betekent het. En er zal waarschijnlijk hier en daar op natuurijs geschaatst kunnen worden. 18 minuten over 7, buitenlands nieuws, Elisabeth. Ja, tientallen Amerikaanse scholieren hebben actie gevoerd bij het Witte Huis, meldt de Washington Post. Ze willen dat president Trump iets doet na de schietpartij in Florida, waarbij vorige week 17 mensen om het leven kwamen. De scholieren gingen doodstil op de grond liggen. als symbool van de slachtoffers in Florida. En ze droegen borden met teksten als: Ben ik de volgende? Ook werden de namen van de slachtoffers omgeroepen: Cassie Bernhall, 17. Steven Purinow. 14. Corey DePoeter, 17. De actievoerders vinden dat de NRA, de Belangenvereniging voor Wapenbezit, een te sterke lobby heeft in Washington. Ondanks protest van boeren laat Frankrijk de populatie wolven... met bijna 40 groeien. Er lopen nu ongeveer 360 wolven rond in Frankrijk. En dat mogen er zo'n 500 worden, meldt Le Monde. In de jaren 30 wisten jagers de wolf helemaal uit Frankrijk te verbannen. Maar sinds de jaren 90 maakt hij weer zijn opwachting. De wolf is een beschermde diersoort. Maar boeren mogen toch een percentage afschieten om hun vee te beschermen. Dat percentage is nu verlaagd. Maar volgens dierenrechtenorganisaties gaan de maatregelen nog niet ver genoeg en buigt de politiek nog altijd te veel voor de wensen van de boeren. Wereldwijd sterven ieder jaar nog zo'n 2,6 miljoen baby's voordat ze een maand oud zijn. En een miljoen van hen sterft al op de geboortedag. Dat blijkt uit een nieuw UNICEF-rapport waar onder meer de standaard over schrijft. In Pakistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Afghanistan is de zuigelingensterfte het hoogst. In die landen overlijden baby's vaak na een vroeg geboorte of door complicaties bij de bevalling of infecties. En in Japan, IJsland en Singapore hebben pasgeborenen de grootste overlevingskans. En Nieuw-Zeeland heeft agenten, militairen en een minister... en speurhonden naar afgelegen eilandengroepen gestuurd... om een muizenplaag aan te pakken, dat schrijft The Guardian. Op de onbewoonde antipode eilanden in de buurt van Antarctica... wonen inmiddels ruim 200.000 knaagdieren... die daar waarschijnlijk ooit terecht zijn gekomen... door zeehondenjagers of schipbreukelingen. De muizen zijn een overlast, een, een last... omdat ze albatroskuikens opeten, planten kapot maken... en lokale insectensoorten dreigen te verdrijven... Twee jaar geleden is al eens geprobeerd om de muizen uit te roeien... maar zonder succes. De hoop is dat het nu wel lukt, zegt de Nieuw-Zeelandse minister... tegen The Guardian. Muizen die kuikens opeten. Albatross kuikens, ja. Ook nog. Dat zijn ook nog behoorlijke vogels, toch? Nou, oké. Okay. Nou, dat zijn pittige muizen dan. Um, Edwin Gerrits, hoe gaat het op de weg? Ja, Verkeer vanuit het uh, noorden dat richting Amsterdam gaat, heeft vanochtend extra vertraging... want in Noord-Holland zijn de spitstroken dicht door een technische storing. Daar is nu ook de A6 bijgekomen. Lely zat richting Muiden. Tussen Almere en Muidenberg is de vertraging daardoor 20 minuten. Op de A7 richting Zaandam is de vertraging een half uur. Op de A9 richting Amstelveen een kwartier. Dan nog een ongeluk op de A28 van Zolle naar Utrecht... tussen Strand Nulde en Soesterberg. Drie kwartier vertraging, Eén rijstrook is daar dicht. De regering van Myanmar bulldozert massagraven van Rohingya. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie The Arrican Project. Ze zou zo, de overheid, zo zou de overheid bewijs proberen te vernietigen... van de massale slachting van de moslimminderheid vorig jaar. Contact daarover met onze correspondent Michel Maas. Uh, Michel, hoe betrouwbaar is dit bericht? Want het komt van die mensenrechtengroep. Uh, wordt het ook bevestigd? Uh, nou ja, bevestigd zal het nooit worden... want de regering die ontkent dat natuurlijk aan alle kanten. Maar uh -huh. het uh, klinkt behoorlijk uh, bekend in de oren. Het past heel goed bij wat we allemaal al weten. En het wordt ook bevestigd door uh, berichten van persbureaus AP en Reuters. En die hebben bewezen dat ze heel goede bronnen hebben op dit moment in Rakhine. Uh -huh. Ook al mag daar geen buitenlandse journalist naar binnen. En bovendien is er een video uh, verschenen van die uh, massagraven daar... En van voordat ze gebuldozerd werden. En uh, daarop kun je inderdaad zien dat daar mensen zijn begraven. in een heel ondiep graf. Er steekt nog plastic uit. en hier en daar nog zelfs een lichaamsdeel. Dus we weten wel, uh, we kunnen wel vermoeden dat dit klopt. Ja, uh, die massagraven worden nu dus gebuldozerd. Het bestaan van die massagraven, was dat al bekend eigenlijk? Ja, deze massagraven die waren zeker bekend, want uh, uh, dit is het dorpje Mang Nu. En dat is in, op 27 augustus is daar uh, een massamoord gepleegd... waar we al vrij snel daarna van hoorden. Er zijn tientallen dorpelingen, allemaal mannen en jongens... die zijn door de militairen apart genomen en gedood. En dat weten we uit... Uh, Berichten van overlevenden, we weten dat uit uh, verhalen van mensenrechtenorganisaties. En ook satellietfoto's laten ook zien dat dat hele dorp toen al totaal verwoest is door brandstichting. Ja. Dus uh, we wisten dat er massagraven waren en uh, zeker drie graven waarin die mensen zijn begraven. En ja, nu uh, zijn ze dus aan het verdwijnen. Ja, en Wordt er meer op meer plekken ge gebuldozerd? Ja, dat is uh, volgens een hele hoop berichten zijn er uh, diverse dorpen al volledig met de grond gelijkgemaakt. Uh, er zijn uh, ja, ook dorpen die verbrand waren, daar zijn bulldozers overheen gegaan. Maar er zijn zelfs dorpen die nog niet waren platgebrand, die zijn met bulldozers. Uh, plat gewast. En dat uh, wordt geconcludeerd uit satellietbeelden, onder andere. En ja, ook dat past uit wat we al wisten. Want ik ben bijvoorbeeld zelf in 2012 in Sitwe geweest, ook in Rakhine. En daar was net dat uh, geweld begonnen. Daar waren net dorpen aangevallen. Er waren de eerste Rohingya-vluchtelingen in kampen gestopt. En uh, ik heb daar zelf met eigen ogen dorpen gezien die compleet van de aardbodem waren weggevaagd... waar inderdaad bulldozers overheen waren gegaan... en waar je na een paar maanden al bijna niks meer van kon zien. Uh, ja, Wij denken dan, de hele wereld weet inmiddels... van die gruwelijkheden tegen de moslimminderheid in Myanmar. Uh, uh, honderdduizenden Rohingya zijn gevlucht. Dat, dat, dat valt niet te ontkennen, zou je zeggen. Maar dat blijven ze toch gewoon doen? Ja, Myanmar blijft alles ontkennen. Die, die zijn daar keihard in. Ze zeggen, uh, ja, kom maar met keiharde bewijzen, onomstotelijke bewijzen. Dan zullen we die accepteren. Maar jullie moeten niet aankomen met wat je van horen zeggen hebt. Dat is hun standpunt. En uh, Myanmar zegt nu van dat platbuldozeren dat ze dat doen... om plaats te maken voor nieuwe dorpen... voor als straks vluchtelingen gaan terugkeren naar Raikain. Uh, maar uh, ja, ze, ze houden voet bij stuk en door die uh, massagraven weg te werken, uh, worden de onomstotelijke bewijzen natuurlijk ook weggewerkt. En straks, als er onafhankelijke buitenland gelaten in die provincie, is er niks meer te vinden. Michel Maas over uh, het bericht van de mensenrechtengroep The Arakan Project. Dus dat uh, de regering van Myanmar massagraven aan het bulldozeren is daar. In of, of, of de voormalige dorpen van de Rohingya. Michel, dankjewel. Zo meteen uh, leggen we maar eens even voor aan uh, de heren van Weerplaza hoe dat zit met de Russische Beer. En wij schakelen weer naar Gangdung in Pyeongchang, Zuid-Korea. Voor het laatste nieuws over de Winterspelen. Eerst Staalkansen.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 In een huis in Hattem bij Zwolle is gisteravond een dode vrouw gevonden. En vlakbij het huis is een man opgepakt die er mogelijk wat mee te maken heeft. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Kledingconcern CNA onderzoekt of het waar is... dat een deel van zijn kleding in Chinese gevangenissen wordt gemaakt. Een Britse journalist schreef dat in de Financial Times. Hij zat zelf twee jaar gevangen in China... en beschrijft hoe gedetineerde dwangarbeid verrichten voor grote bedrijven... zoals CNA en ook H&M. Steeds meer Nederlanders stappen op de motor. Op 1 januari hadden volgens het CBS zo'n 1,4 miljoen mensen een motorrijbewijs. Dat is ongeveer 1 op de 9 volwassenen. In Drenthe en Zeeland hebben relatief veel mensen een motor... en in Rotterdam en Amsterdam juist heel weinig. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Winfried, goedemorgen. Uh, wat uh, voor dag wordt het vandaag? Ja, het wordt vandaag een, een hele aardige winterdag, denk ik. Met op sommige plaatsen flink wat zon. In het westen, eh, daar is duidelijk wat meer bewolking. En eh, ja, het wordt ook een, een, een vrij frisse dag. Zeker vanochtend, eh, bij temperaturen die nog op veel plaatsen onder het vriespunt eh, liggen. In Groningen bijvoorbeeld, en ook in de Achterhoek. Daar zijn de temperaturen nu nog rond de min 5. En daar komt ook plaatselijk eh, dichte mist voor. Dus dat is eventjes oppassen. Het kan daar lokaal ook wat glad zijn. Maar vanmiddag dan stijgt het kwik toch wel op de meeste plaatsen naar een graad of vijf tot zes. En dan zijn er dus flinke zonnige perioden. Het blijft ook overal droog. En er zat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Alleen in het westen dus daar wat meer bewolking. En die bewolking kan daar best wat hardnekkig zijn. Nou hebben wij zojuist een fragment laten horen. Maar dat heb je misschien ook wel meegekregen van een collega van jou... die bij RTL RTLW ja. Night zat. En die begon ja. over de Russische beer. Nou die hadden we al wel eens eerder gehoord. Maar uh, hij, hij schijnt nu echt te komen die Russische beer. Uh, kan jij dat ook bevestigen? Ja, dat kan ik toch wel een, een soort van bevestigen. Inderdaad, hij is uh, flink aan het uh, hek, aan het rommelen... waar hij uh, momenteel nog uh, achter zit. Het, hij zit in een soort kooi. Maar we zien heel duidelijk uh, een hoge drukgebied opbouwen... boven Scandinavië. Dat wordt echt een krachtig hoge drukgebied. Het, uh, tot aan Rusland uh, is dat aanwezig. Ja. En daardoor krijgen wij te maken met een uh, oost- tot noordoostelijke stroming. En dan wordt de kou die in uh, Siberië aanwezig is... die wordt op transport gezet, zoals we dat noemen. En als dat... Het hoge drukgebied, maar lang genoeg blijft liggen. dan kan dat transport dus heel ver gaan komen. En ik denk dat dat inderdaad uh, ook Nederland gaat uh, bereiken. Dat betekent ook dat we richting het weekeinde. echt met een stuk koudere lucht uh, te maken gaan krijgen. En uh, ja, dan kan het natuurlijk uh, flink gaan vriezen. Matig. misschien wel strenge vorst uh, rond het weekeinde of net na het weekeinde. En overdag dan nog wel temperaturen iets boven nul, denk ik. Want uh, het weerbeeld daarbij is toch echt wel zonnig en droog. Dus het zijn gewoon mooie dagen. Ja. Alleen uh, flink koud, met, uh, met ook een, een stevige oost- tot noordoostenwind, Winfried. Uh, schaatsen? Ja, ik denk dat we ook wel weer kunnen gaan schaatsen. Die, die, die kans is vrij groot aan het worden. Als je naar de, de ijsmodellen kijkt, dan zie je echt wel een, een laag ijs ontstaan. Met name in de richting van het weekend En na het weekend krijgen we ook toch wel de kans... dat we echt op het, op het open water kunnen gaan schaatsen. De ijsdikte kan wel 10, 12 centimeter dik gaan worden. En dat zijn natuurlijk zeer mooie diktes om, om te gaan schaatsen. Ja. De ijsbaantjes kunnen al eerder open. Oké, okay. uh, dankzij de Russische beer. Raymond, dankjewel. Dan de files, Edwin. Ja, de ochtendspits is drukker dan normaal. Dat komt omdat in Noord-Holland de spitsstroken niet open zijn... door een technische storing. Verder zijn er diverse ongelukken gebeurd. De spitstroken veroorzaken files op de A7... Horen richting Saandam tussen Hoorn en Afritweide-Wormer. Ruim een half uur vertraging. De A9, Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Knopert-Rotterpolderplein. 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd... tussen Breukelen en Knopert-Holendrecht. Een half uur. Er zijn drie Dicht. In het noorden van het land op de A7 Herenveen richting Duitse grens. Tussen Leek en Groningen Helpman drie kwartier vertraging. Daar staat een kapotte auto. De A27 Almere Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. De A28 Zolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Leusten. Een half uur. Daar is de weg weer vrij. Een panoramadak. Grotere velgen. Een premium high fire systeem.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 Geniet te snel van dit perfecte aanbod zolang de voorraad strekt. Ga voor meer informatie naar Landrover.nl of de dealer. Land Rover Above and Beyond. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is daar jullie in de winter Olympics. Olympisch nieuws met Geo Dag 11 van de Olympische Winterspelen is alweer een tijdje aan de gang. Kunstschaatsen, ijshokje, freestyle-skiën zie ik voorbij komen. Actie genoeg daar in Zuid-Korea. En vanaf een uur of vijf vanochtend zit Geo Lippens al aan de rand van de ijsbaan in Gangneung. Um, waar vandaag niet in uh, wedstrijdverband wordt geschaatst. Dat zeg ik er even bij, want een uur geleden hadden we het er al even, eventjes over. Gio, goedemorgen weer. Ja, goedemorgen. En toen zei je, ja, er kwam je net één pols op één been voorbij, schaatsen. Verder gebeurt het niet zoveel, dat beeld zit in mijn hoofd. En jij daar dan uh, eenzaam achter de microfoon... Nou ja, nee, je hoeft geen medelijden met me te hebben hoor. Er gebeurt nog voldoende op de baan uh, hier onder me. Uh, de gebruikelijke trainingen, want inmiddels is die ene pols alweer van het ijs af. En uh, schaatsen er wat meer uh, rijders rond. Geen Nederlanders op dit moment trouwens. Uh, het zijn een beetje de gebruikelijke trainingen... Hè, waar we alles weer vanuit kunnen halen uh, om over te praten. De collega's lopen hier ook rond. Die struinen de katacomben af en toe af. Op zoek naar nieuws, op zoek naar de mooie verhalen. Dus uh, af en toe ben ik wel eenzaam. Uh, af en toe ben ik wel alleen hier op die plek. Maar, maar eenzaam, nee, echt niet. <laughs> um, je hebt ook de tijd gehad, want dat doen we altijd uh, rond dit uh, tijdstip, om uh, de kranten door te nemen. Ik vroeg me eigenlijk af hoe, hoe gaat dat? Want uh, ja, wij hebben hier natuurlijk dagelijks gewoon een stapel kranten liggen. En die komen tot ons. Maar uh, hoe, kom, hoe kom jij eraan? Daar? Ja, uh, ze hebben hier geen krantenkiosk op de baan. Uh, dat, die, die illusie wil ik je meteen ontnemen. Er zal er ongetwijfeld een gangnung wel eentje zijn. Maar ik vrees dat uh, het, de keuze daar niet echt heel ruim is. Uh, het is ook ondoenlijk om die papieren krant natuurlijk hier op tijd te krijgen ja. voor ons overzicht. Maar weet je, laten we het niet romantischer maken dan het is. In deze digitale tijden hebben we uh, genoeg andere mogelijkheden ja. om alles tot ons te nemen. Dus de bezorger die de krantjes op de iPad aflevert, is in ieder geval elke ochtend keurig op tijd. Ja, zo gaat het. Um, uh, heb je ook de Noorse kranten zo kunnen, uh, kunnen lezen? Ja, die heb ik even bekeken en uh, daar kunnen ze hun geluk niet op met dat uh, eerste Olympische schaatsgoud sinds 1998. Boven een groot verhaal in Aftenposten, Oslo, staat Lorentzen, verbaast Nederlandse sterren. En zij noemen die dag van gisteren daar een historische dag in het noorse schaatsen. En ook de bondscoach van de held op de 500 meter komt aan het woord in die krant. En hij denkt nog terug aan de horrorcrash van uh, ruim twee jaar geleden toen een schaats bij een val in Insel het been van Lorentzen bijna in tweeën spleet. Uh, ik dacht dat zijn loopbaan voorbij was, zegt de ontroerde Sondre Carly in de krant. Maar Lorry zegt dat hij sterker dan ooit zou terugkomen. En dat is gebeurd. Nou, Lori is trouwens het koosnaampje in Noorwegen voor Lorensen. Hm. En Bergen Stiedende, de krant in Bergen, die gaat terug naar de ijsbaan... waar Lorensen ooit zijn eerste stapjes op weg zette naar Olympisch Goud... En dan wordt er opgetekend op dat baantje... er was niets bijzonders aan hem. Nou, daar zullen ze in dit geval in Bergen wel wat anders over denken. Uh, um, dat, is, uh, dat is wat betreft het Noorse... Uh, nou ja, de, de euforie daar bij ons teleurstelling... Ja, dat zeker. Maar wat nog meer opvalt... Hè? voor het eerst deze spelen is een keer geen grote schaatskop... op de voorpagina's van de kranten. Mm -hmm. Bij geen enkele landelijke krant. En we moeten echt naar de sportkaterens... voor de teleurstelling over de 500 meter van gisteren. Het AD is helder. Weggesblazen staat daar... in chocoladeletters... Uh, in de krant met een vet uitroepteken erachter. Nou, De Telegraaf die kopt Baaldag. En boven een verhaal in de Volkskrant... over het zo lang uitgebleven Noorse succes staat... het was de Nederlandse vraatzucht die de Noorse comeback inspireerde. En trouw constateert nieuwe Noorse de ijstijd breekt aan. Ja. Nog mooie verhalen in de kantlijn, hier en daar? Ja, zeker. Een verhaal en trouw onder de kop. Doping en curling, vraagteken. Maar waarom dan? Ja, ja. nou, Kik Hommes die schrijft daarover een, op het eerste gezicht... futiele verandering in het materiaal. Want sinds kort is daar een standaard bezem ingevoerd. En dat was nodig, omdat die bezems zo geavanceerd werden... dat ze kleine groeven maakten in het ijs. Ja. en Daarmee kon die steen weer beter gestuurd worden. Nou, met de huidige bezems kan dat niet meer. Dan ligt de controle weer meer bij degene die de steen curlt. Maar daardoor moet er wel weer harder gebezemd worden... om een verkeerd gemikte steen te corrigeren. Nou, en daar schijnen die vegers weer meer uithoudingsvermogen voor nodig te hebben. En dat is precies datgene waarbij Meldonium schijnt te helpen. Nou weten we dat ook weer. Ja. En nog interessant, ingezonde brief in de NRC Next vanochtend. En dan niet van uh, de eerste de beste. Het is Jan Loorbach zelf die in de pen is geklomen. Uh, op de Spelen in Sydney was hij nog chef de mission van de Nederlandse ploeg. Tegenwoordig is hij adviseur van de NRC NSF. En hij stelt dat de rel rond schaatscoach Dillard Anama enorm is overtrokken... Uh, hij noemt het voorval uh, noemt hij een petit histoire, een klein verhaal dus. En advocaat Loorbach stelt uh, dat het in zijn ogen geen matchfixing is geweest. En dat ze bij het IOC ook echt niet zaten te wachten op de melding van dat voorval... bij uh, het loket, kleine criminaliteit. En een hele mooie zin van Loorbach. Ik zie in de gang van zaken een bevestiging... dat we definitief het tijdperk van de nieuwe hypocorrectheid zijn ingegaan. Dat onze moraalbewakers uh, hier elkaar verdringen op het toneel waarop je kunt laten zien dat jij ethisch helemaal klopt. Dus ik zou zeggen, Winfried, zaak afgedaan. Dat moeten we bij deze maar concluderen. Nou ja, goed, dat zegt Loorbach. Dat is ook maar één mening natuurlijk. Ja, maar wel een gezaghebbend man, adviseer dus... en een goede advocaat. Oké, ja. Steven Dalebout zit naast je. Althans, dat hoop ik in ieder geval. Want jullie gaan natuurlijk weliswaar vandaag niet naar het schaatsen kijken... maar er wordt natuurlijk veel voorbereid... en er wordt veel gesproken over de dagen die komen. Ja, zeker. Lijkt me een goed plan. Na die succesvolle eerste week zijn we een beetje... Dus door de hoogtepunten van het schaatsen heen. Vergis je niet, hè, er komt wel nog wat aan. Duizend meter bij de mannen. De maas staat de achtervolging bij de mannen en vrouwen... En die ploegen, die achtervolgingsploegen, die zien we vandaag vooral op het ijs. En die verder uitgestorven hal. Uh, Steven, uh, we moeten het even hebben over Geert Kuipen. Want de ja. bondscoach liet zich ineens weer zien. De afgelopen dagen werd hij weggehouden bij de ploeg omdat hij ziek was. Is hij echt weer helemaal hersteld? Ja, hij is helemaal hersteld. Uh, fris als een hoentje stond hij daar op het ijs vanochtend. De andere dagen was hij ergens boven in het stadion te vinden. Zat hij op een stoeltje, moederziel alleen. Maar nu stond hij weer op het ijs dus, uh, terug van zijn ziekte. Uh, hij wilde dus eerder zijn schaatsers niet besmetten. Uh, en hij haalt meteen nieuws, hè? want uh, Patrick Roest die gaat ingeschoven worden... op de plek van Koen Verwij bij de, bij de mannen, uiteraard. Uh, die Koen Verwij reed zo slecht in de kwalificatieronde. Uh, en die reed de 1500 meter ook al zo slecht. Uh, dus nu komt Patrick Roest de reserve uh, op de plek van Koen Verwij. Kuiper maakt nog wel een klein voorbehoud. Want vanavond dan is de training van die mannen... en op die training uh, moet die verandering wel goed uitpakken. Bij een teambezoet is het gewoon... Uh, het is natuurlijk voor Patrick de eerste keer dat hij echt op zo'n wedstrijd gaat rijden. Het is een verstoring van, uh, van, van het team zoals het reed. Uh, het is binnen-binnen. Het is niet met een buitenbocht. Uh, dus ja daar, uh, ja, daar wil ik gewoon vanavond even zien hoe, de, hoe dat voelt. En hoe dat voelt voor het totale team. En uh, dat we met z'n allen achter staan. Nou, uh, Met Patrick erbij zijn we op dit moment gewoon sterker. Dus je gaan vanavond het ijs weer op hier. En dan gaan jullie na afloop uh, met een kopje thee uh, de knoop doorhakken. Ja, dat gaan we het zeker. Uiteindelijk hoeven we natuurlijk pas 20 minuten voor de wedstrijd echt te beslissen. En intern zal het zeker zo zijn. Maar ik, ik denk dat dit na de training inderdaad, dat het ook duidelijk is. Ik kan het op het ijsbewijs spreken. van nou, dit was wel of niet geslaagd. Uh, Koen maakte eigenlijk best wel een goede indruk in de, in de trainingen steeds. Dus ja, dat is een beetje, een beetje moeilijk in te schatten. Nou, is dat verbazingwekkend, die keuze? Nee, helemaal nee, niet, want hij maakt dan wel een goede indruk in de training... maar in de wedstrijd maakt hij steeds een slechte indruk. Dus het lijkt mij logisch dat je dan Patrick Roesting schuift. Krijg je dan ook onrust in die ploeg? Nou, als, uh, je moet er wel voor zorgen dat het merendeel ermee eens is. Maar ik denk dat het in de ploegachtervolging bij de mannen vooral werkt. Als Van Kramer het ermee eens is, dat het, dan, uh, dat het dan ook gebeurt. Het is een ploeggenoot, hè? Van Patrick Roest. Zo is het. Ja, ja zeker. Maar dus speelden die dingen nog mee trouwens? Uh, ze, speelt, uh, ze zullen dat misschien niet meteen toegeven, maar uiteindelijk speelde speelt van alles mee. Uh, Kramer is ook met verwijt trouwens uh, uh, gewoon goed hoor. Dus... Er speelt van alles mee, maar dat speelt ook mee, ja. Ja, dus geen taferelen à la Jorrit Bergsma in, uh, in Sochi. Voor zover wij weten niet. Nee, maar goed, dat <laughs> horen wij ook pas vier jaar later natuurlijk... wat er allemaal echt gebeurt. Uh, nog even, uh, die mannen die staan vanavond pas op de training... dus die zien we dan uh, pas. Uh, de vrouwen die waren ja. er wel uh, vanochtend. Is dat een kwestie van Never Change a Winning Team? Nou, dat uh, uh, is niet zo. Want gisteren reden zij een olympisch record. Hè? Dus je zou zeggen, nou laat ze maar lekker staan. Maar het verschil tussen Nederland en Amerika straks uh, in de halve finale is zo groot. Dat je misschien juist moet zeggen, verander dat team maar wel. En dat gebeurt ook. Want Lotte van Beek wordt ingeschoven op de plek van uh, Marit Leenstra. In die halve finale. En dan uiteindelijk uh, als Nederland in de finale komt. En die kans is heel groot. Dan komt Leenstra weer terug en gaat Lotte van Beek er weer uit. Dat is goed nieuws voor Lotte van Beek. Want als Nederland een medaille wint... Uh, of een gouden medaille, dan, dan uh, is die ook voor Lotte van Beek. Hè. Als zij niet gereden had, dan had zij die medaille, medaille misgelopen. Dus voor Lotte van Beek is dat uh, goed nieuws. Uh, Nederland was... Dat gewoon een erg goede rit. Zat er nog wel, gisteren zaten er nog wel wat kleine schoonheidsfoutjes in bij de wissels. En uh, dat heeft ook mee te maken met ho en go, hoorden we na aflopen. Daar, uh, daar moet Nederland toch wel uh, op gaan letten. Dat uh, kan kwam een beetje knullig over. Want iemand riep dus ho. En verstond go. Ja. ja, dat is wel het bijzonder ja. Want daar hebben we eigenlijk al gewoon vier jaar... Eh, alle zeg maar, masterclasses uh, over het dus hebben inderdaad. Iets wat je niet doet is uh, go en ho en uh, yo. Soms blijkt dat je toch nog dingen weer uh, moet herhalen. Die eigenlijk gewoon standaard eigenlijk al zijn uitgebannen. Want wat is de afspraak nu? Als het te hard gaat dan roep je? Ja, dan, moet je, dan, dan is iets met een o. Oh. Iets met een O. Ja. En als het uh, niet hard genoeg gaat, dan roep je? Iets met een A. Okay, dat kan van alles zijn. Je kan ook Vlaar zeggen. Ja, ja goed. Ze weten het ze weten denk ik nu uh, beter. Dus wat dat betreft is het wel goed dat het op dit moment even gebeurt... en niet op een, uh, een cruciaal moment. Maar dat was dus al de afspraak vooraf? Ja, ja zeker. Nee. Ik, heb ook, uh, ik, ik heb ook wel voor, uh, eigenlijk voor de jeugd en dergelijke... en, en uh, andere groepen hebben we dit al heel vaak besproken. Dit staat eigenlijk gewoon... Uh, en weet in de communicatie duidelijk de onderscheid te maken in. Ja. Nou, zelfs dat kan dus gebeuren op de ja. Olympische Spelen. Dus wij gaan gewoon zeggen, ho op dit moment. Maar over een uurtje zijn we gewoon weer terug met uh, Sebastian Timmerman. Ja, prima. Geo en Sebastian, dank... oh nee, uh, Steven, dankjewel. Tot later. Het is 13 minuten voor 8. Nog meer sportnieuws, Elisabeth. Ja, gisteren hadden we het er al even over. Maar inmiddels heeft het team van Formule 1-coureur Max Verstappen zijn nieuwe auto echt gepresenteerd. En het AD schrijft erover: de RB14 heet de bolide. Waarin Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo volgend seizoen gaan rijden. De auto heeft een donkerblauw-zwarte camouflageprint. En oogt daarmee heel anders dan de vorige, schrijft het AD. En Verstappen liet op Twitter al weten dat hij blij is met de wagen. Verdediger en international Stefan de Vrij vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Lazio. De Italiaanse club onderhandelde maanden met de Nederlander over een nieuw contract. Maar de twee partijen konden het niet eens worden, meldt de Telegraaf. Stefan is altijd een voorbeeldige prof geweest. Maar na dit seizoen scheiden onze wegen al dus de sportief directeur van Lazio. En een grote verrassing in het Britse bekervoetbal. De FA Cup, topclub Manchester City, is namelijk uitgeschakeld. De miljoenenploeg verloor met 1-0 bij Wigan Athletic. En het doelpunt werd gemaakt door niemand minder dan Will Grigg. En die kennen we natuurlijk vooral hiervan. <tieden> Will Greg is on fire. Dat liedje werd door een Noord-Ierse fan gemaakt... en ging de wereld over tijdens het EK van 2016... waar Greg overigens geen enkele minuut speelde. Nee, wat een verhaal was dat. Dankjewel Elisabeth. Dan de files, Edwin. De ochtendspits is drukker dan normaal. Dat komt door ongelukken en een technische storing... in Noord-Holland van de spitsstroken. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2... van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maars en een knooppunt Holendrecht een uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Almere en Nines. Dus ruim een uur vertraging door een ongeluk. Oh, girl. Mister Big Stuff, het is acht minuten voor acht. Jaarlijks sterven wereldwijd 2,6 miljoen baby's nog voordat ze een maand oud zijn. En weer blijkt, de armste baby's hebben de slechtste kansen. Jolijn van Haren van Unicef, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt verontrustend hoog, 2,6 miljoen baby's die per jaar sterven. Neemt dat niet langzaam maar zeker af, dat aantal... Gelukkig neemt het een klein beetje af, maar zeker niet zo snel als we zouden willen. En daarom uh, gaan we ook het hele jaar hier uh, ontzettend hard aandacht voor vragen. Ja. Omdat we weten dat 80% van deze uh, baby'tjes echt onnodig uh, sterven. En daar kan, uh, kunnen we met hele simpele en goedkope oplossingen kunnen ze gewoon in leven blijven. Ja, want ik begreep dat het met de kindersterfte in het algemeen wel beter ging. Althans, dat er minder kindersterfte was. Maar dit gaat echt om de allerjongste. Dat klopt. Hier hebben we het echt over de baby's die... Uh, nou ja, de, de dag dat ze geboren worden, uh, sterven of, of binnen een maand. En inderdaad hebben we met die oudere kinderen tussen één en vijf... Er is er heel veel voortgang geboekt. Uh -huh. uh, dus dat is uh, heel positief. Alleen nu die allerjongste nog. En die mogen we echt niet in de steek laten. Nee. Uh, waar hebben baby's de beste en uh, de slechtste overlevingskansen? Want ik noemde al even dat verschil tussen arm en rijk. Dat is ook te zien in, als je het geografisch bekijkt eigenlijk, hè? Ja, helaas wel. Helaas is dit heel erg uh, armoede gebonden. Dus je ziet in landen als uh, Japan, IJsland, uh, nou, daar gaat het eigenlijk uh, hartstikke goed. Maar landen als uh, Pakistan, uh, Somalië, Guinea-Bissau, waar ik ook zelf uh, heb gewerkt, uh, daar uh, gaat het helemaal nog niet goed. Nee. Ja, sterven gewoon. In Guinea-Bissau sterft 1 op de 26 pasgeboren babytjes. Ja, dat, dat, ja, dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ja, ja, dan breekt elke keer je moeder hart. Ja, snap ik. En, en ter vergelijking, hoe, hoe zit dat in Nederland bijvoorbeeld? In Nederland uh, is het uh, ongeveer 7 op de 1000 uh, pasgeboren babytjes die je uh, overlijdt. Dus dat. Uh, die horen wel bij de betere landen. En Nederland heeft ook wel uh, nou ja, stappen daarin uh, gemaakt. Dus in Nederland gaat het ook steeds beter. Ja. Enorme verschillen, dat is, uh, dat is wel duidelijk. Hoe, hoe komt dat? Heel simpel gaat het over, uh, heb je handen aan het bed? Heb je een uh, verloskundige of een verpleegkundige die jou kan helpen bij de uh, bij de, bij de bevalling. Want de meeste jonge babytjes die doodgaan, die gaan dood. Uh, die overlijden door complicaties tijde tijdens de geboorte en door vroeggeboorte. En dan heb je natuurlijk gewoon echt een paar handen aan het bed nodig. En daarnaast moet je ook voorstellen. Uh, in Guinea-Bissau, waar ik dan uh, werkte. dan kwam je in een kliniek. Nou, dan zaten daar al heel veel zwangere vrouwen te wachten. En vervolgens komt er eentje aan. Uh, en die komt, ja, die komt te laat en die moet gewoon uh, buiten bevallen. De verloskundige is beter. Ze heeft één emmer water uh, om al die vrouwen te helpen bij de bevalling. Eén doekje, dat gaat gewoon niet. Hmm. Uh, als het zo duidelijk is wat het probleem is... dan zou de oplossing ook niet heel ingewikkeld moeten zijn. Maar helaas, zo werkt het niet hè, in de wereld. Um, hoe krijg je toch die trend uh, een andere kant op? Want is dat puur een kwestie van geld... Het is ook een, een kwestie van echt uh, de aandacht vragen en, en weten dat, dat dit een, een groot probleem is. En dat we dit ook met z'n allen echt niet normaal vinden. En weten dat daar hele simpele oplossingen voor zijn. Dus uh, we roepen echt uh, regeringen, landen, donoren allemaal op om uh, zich hier uh, keihard voor in te gaan zetten. Want het, het kan echt beter. Ja, en het moet ook echt beter. U bent nog niet moedeloos als het na, uh, ja, in de afgelopen 25 jaar al niet uh, verandert. Nee, zeker niet. Nee, je ziet echt dat er uh, je ziet ook in, in armere landen zie je al verbeteringen. Maar die verbeteringen zijn dan uh, meer voor de voor de iets rijkere mensen in die landen, voor de hoogopgeleide vrouwen. Uh, dus nu is het een kwestie van uh, de dorpen in, de afgelegen plekken in... en ook uh, die moeders en die babytjes uh, de zorg geven waar ze recht op hebben. U gaat daarmee aan de slag, Jolijn van Haren van UNICEF. En dank u wel en succes met uw werk. Ja. Uh.